4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en en Blok. Het nieuwste hoofdpijndossier voor de toch al zo geplaagde Europese Unie: Oekraïne. De EU gaat uitbuiting, uitbuiting van arbeidsmigranten keihard aanpakken. Maar serieuze controle: homo. Dat wordt dus niks. Dat straks in de villa. Nu eerst het NF-journaal: Mark Visser. PVV-leider Wilders vindt het een schande als Volkert van der Graaf op proevenlof gaat... zoals de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing wil. Ik heb daar geen woorden voor. Het is alsof Pim Fortuyn vandaag opnieuw vermoord wordt. Zo voelt het een beetje aan. Ik vind het echt ongelooflijk. Volgens Wilders moet de minister van Justitie beslissen... dat Van der Graaf de volle 18 jaar uitzit... en dat hij niet eerder wordt vrijgelaten. CDA-Kamerlid Oskam zegt dat de uitspraak van de commissie... in beginsel bindend is, maar ook hij wijst op de mogelijkheid... dat Van der Graaf zijn volle straf uitzit. Drinkwaterbedrijf Vitens stopt de samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot. Samenwerking zou te moeilijk zijn vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een bezoek van minister Ploemen aan Mekorot werd afgelopen weekend op het laatste moment afgezegd. Mekorot levert ook drinkwater voor de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden en zou daarbij Palestijnse belangen verontrachtzamen. Videns zegt na een gesprek met Buitenlandse Zaken... dat het bedrijf zich houdt aan de internationale wet en regelgeving. Ook in de Tweede en Eerste Kamer is Nelson Mandela herdacht. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat Mandela thuis hoort in het rijtje Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Leiders van een politieke en sociale emancipatiebeweging... die met hun principiële geloof in de fundamentele waardigheid van mensen... ongeacht huidskleur afkomst, nationaliteit of geloofsovertuiging... een moreel leiderschap toonde dat uitsteeg... boven de specifieke situatie waarin zij zich bevonden. Premier Rutte wees op de speciale band tussen Mandela en Nederland. Voor hem was Nederland niet het land van het gehate woord apartheid... maar juist van de strijd daartegen, al dus de premier. Het hof in Arnhem heeft een 42-jarige vrouw in hoge beroep... veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs voor het doden van haar twee zoontjes. Eerder kreeg de vrouw 16 jaar gevangenisstraf zonder tbs. Het Pieterbaancentrum oordeelde eerder dat er geen gevaar is voor herhaling... maar nieuwe deskundigen stellen dit gevaar wel degelijk er is. Debbie gaf in 2010 haar kinderen van 7 en 10 een overdosis medicijnen. De jongens werden doodgevonden in een vakantiehuisje in Terwolde. Gemeenten krijgen ondersteuning van het kabinet... bij de bestrijding van fraude met toeslagen. Minister Plasterk stelt daarvoor volgend jaar 4,6 miljoen euro beschikbaar... zei hij in de Tweede Kamer. D66 had de minister naar de Kamer geroepen... naar aanleiding van een reportage van RTL. Daarin wordt gesteld dat in Nederland op grote schaal gesjoemeld wordt... met zorg-, huur- en kindertoeslagen. Mensen geven een verkeerd adres op, waardoor ze een hogere toeslag krijgen. Het is helder en droog. De temperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. Vanavond de komende nacht zijn er brede opklaringen... en koelt het af tot rond het vriespunt. Er kan opnieuw wat mist ontstaan. En het rustige en droge weer met geregeld zon houdt tot en met donderdag aan... en daarna neemt de regenkans toe. Bij de ANWB is het John Soka. Dit is een normale uh, spits met in totaal 46 kilometer. meeste vertraging heeft het verkeer in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Ze staat er op de A1 richting Amsterdam. Drie kilometer voor Knoopend Watergasmeer. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oud-Zuid en Dijvendrecht 6 kilometer. Wel zijn inmiddels alle ook weer vrij. Dan de A20 richting Gouda Vijf kilometer tussen Schiedam en Knoopend-Turbrechtseplein. En aan de zuidkant op de N15-Europort richting Rotterdam. Nee. Daar staat bij Spijkenissen ook...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 Goedemiddag. Uh, de toch al zo geplaagde Unie heeft er een groot probleem bij. En dat probleem heet Oekraïne. Vorige week spraken we je daar. Toen was jij in Kiev. Nu ben je terug in Brussel. En merk jij dat Europa er echt heel flink mee in de maag zit? Nou, nogal, ja, ja, god, de manoeuvre hè, van die Oekraïnse president... om dus op het laatste moment die akkoorden met Europa niet te tekenen... Nou, dat betekende al gezichtsverlies voor Europa. Ja, maar dat er vervolgens zo'n massaal protest al zou losbarsten... Nou, dat zet eh, eigenlijk Europese ambtenaren opnieuw voor het blok. Hè, want ja, Janukovic is nog altijd daar de democratisch verkozen president. Dat moet je respecteren. Met hem moet je wellicht zometeen zaken gaan doen. Tegelijk is het natuurlijk logisch om die pro-Europese oppositie te steunen. Maar ja, daarvan zegt Janukovic weer dat zij alleen maar uit zijn op een ordinaire staatsgreep. Nou, in die spagaat zit Brussel. Ook het Europees parlement trouwens. Vergadert er uh, vandaag over in Straatsburg. Mm -hmm. En uh, er is zojuist een persconferentie geweest over de kwestie Oekraïne. En wat, zei, wat werd er gezegd? Nou ja, dat was de, de groep van Europese liberalen... met uh, Guy Verhofstadt natuurlijk in de leiding. Ze hadden een live verbinding met een kopstuk... van de Oekraïnse oppositie op het plein. Ja. Nou, die hield een emotioneel pleidooi. Hij riep... Uh, Europa, help ons. Mm. Nou, uh, je kent Guy Verhofstadt. Die ging daar nog eens dramatisch overheen... <laughs> door uh, te stellen dat we getuigen zijn... van de grootste pro-EU-demonstratie ooit. Nou, Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Maar waar je heel weinig van hoort... dat valt mij op, uh, is van de pro-Janukovic-campagne. Nou, in Kiev was ik daar vorige week wel getuige van. Dan zie je bijvoorbeeld jongetjes rondlopen. Die worden betaald om op straat uh, de president te verdedigen, uh, te verdedigen, te demonstreren voor de president. Nou, die worden hatelijk de titushkas genoemd. Maar daar lopen ook uh, echt serieuze regeringsadviseurs rond. En dan word je dan door benaderd in een restaurant. Het gebeurde mij. En zo'n man zegt dan, ach, die oppositie hier is gewoon vervroegde verkiezingscampagnes aan het houden. En jullie Europeanen laten je gewoon weer verbinden. Ja, het... Sorry, Tijn, wat ik mij afvraag... zijn er geen gematigde geluiden te horen? Zoals... Heeft het eigenlijk, is het eigenlijk wel wijs om met een stok in die stron te gaan roeren? En zo meteen worden we nog uitgemaakt... voor oorloghitsers ook in Rusland. Daar wordt toch niemand wijzer van? Nee, het hoor je zeker. Maar dan vraag, stel je de vraag vooral... als het gaat om de Oekraïners zelf of om... Nee, Europese Europa. Ambtenaren ik die bedoel, zo'n ja. emotionele uh, Guy Verhofstadt... is wel leuk voor, voor de achterban. Maar of het dan verstandig is? Timmermans, die daar rondop nee, op het plein... Ja. Nee, absoluut. Kijk, dat is een echt geluid. Uh, typisch uit de, de alde hoek. Ook uh, de Groenen zullen dat steunen. Sociaaldemocraten zijn erg emotioneel als het om dit dossier gaat. Maar uh, er komt een resolutie aanstaande woensdag in het Europese parlement. En dan moet er nog eens gestemd gaan worden. Wat het, uh, ja, het standpunt dan is hè, van het Europese parlement. En ik moet inderdaad nog maar zien of dat deze emotionele lading krijgt. Want niet iedereen is het er inderdaad mee eens. Je moet dit uh, echt. Uh, ja, dit diplomatieke spel moet je toch heel uh, voorzichtig spelen. Want voor een Europees politicus is het echt een diplomatiek risico om nu partij te kiezen. Ja, terwijl je eigenlijk nog niet weet wie er, uh, wie er gaat winnen. Hoe diplomatiek speelt Barroso op dit moment het spel? Heeft hij nog contact met Janukovic? Ja, dat is wat, uh, wat, wat schimmig, wat geheim. Er zijn telefonades, daar horen we dan over. Wat persberichten, dat Barroso uh, Janukovic belt. Uh, de uitkomst van dat soort uh, ja, telefonades uh, zijn dan vaak dat Barroso gebeld heeft... om te zeggen, uh, uh, zorg voor een vreedzame oplossing van het conflict. Uh, dus die stelt zich nog diplomatiek op... Mm -hmm. Uh, jij hebt ook gesproken, dat gaan we later hier op de zender horen... in het Radio 1 Journaal, met de NAVO-baas Rasmussen. Want ook de NAVO maakt zich ernstige zorgen kennelijk. Ja, dat is nogal opvallend. Er was vorige week echt uh, groot nieuws uh, daar in Kiev. Men was daar eigenlijk uh, enorm boos over. NAVO-baas Rasmussen had echt stelling genomen. Had echt uh, de regering van Janukovic opgeroepen om uh, de rechten van de burgers uh, te respecteren. Nou, Dat werd natuurlijk meteen uh, door de regering in Kiev, maar zeker ook uh, door uh, de Russen. Uh, Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, werd dat meteen natuurlijk gezien als een echte steun. Kun je dat maken? Nou, ik vroeg het hier uh, in Brussel. Ik was net terug en uh, ik had een interview met uh, de NAVO-baas Rasmussen. Mm -hmm. uh, en ik vroeg hem uh, wat hij van die kritiek vond. Uh, nou, hij, tegen mij was hij iets diplomatieker. Hij zei, elk land moet de vrijheid hebben om te kiezen. Bij welke club hij wil horen. Kijk, uh, bij de Europese ja. club of bij de Russische club. En zei Rasmussen, uh, dat moet door iedereen, lees de Russen, geaccepteerd worden. Keurig antwoord. We horen dat zometeen uitgebreider in het Radio 1-journaal. de D. heel hartelijk bedankt. Klinkende Munt, met vandaag... Sander een hoofdredacteur van Economisch-Statistische <coughs> Berichten... en Paul Jekkers, bestuurder van Bond voor Postpersoneel. Hallo en goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het, we blijven nog even in Brussel. Uh, in Brussel gaat het waarschijnlijk tot diep in de nacht over de bankenunie. Die Europese regeling voor het toezicht op de banken. Die is nog niet helemaal afgehecht. Uh, even wat uh, probleempjes. Er, er moet een Europees fonds komen om de zwakke ban banken te redden. Is dat zo? Moet daar geld van iedereen in? Dus elke ba zwakke bank kan eruit betaald worden. In Nederland is daar politieke uh, onmin over. Duitsland trouwens ook. Want dat betekent het Nederlandse belastingbetaler. Buitenlandse banken. Beetje ouderwetstand. Hoezo, buitenland. Allemaal Europa. Maar dat is ook weer een mening, natuurlijk. Uh, dan is het ook nog zo. Uh, wie beslist en hoe over het inslapen van failliete banken... en wie draait daar dan weer voor op... nog een hele hoop te organiseren en te regelen... en bij elkaar te uh, uh, oude hoeren. Maar Dijsselbloem zegt dat ze een heel end op streek zijn. Is dat gewoon, uh, Sandra, hij moet dat wel zeggen. Want hij, kwalijk, hij kan kwalijk zeggen, er zit er niggers in, dat gaat nooit meer lukken. Dat kan hij natuurlijk nooit zeggen. Dus hij moet al de moed erin houden. Uh... Of vind je echt dat ze een end zijn? Ik denk wel dat ze zeker op de goede weg zijn. Ja. Ik denk dat er, kijk, dit soort, dit soort uh, processen die duren natuurlijk altijd heel erg lang. En uh, uh, er is heel veel consensus nodig, uh, heel veel diplomatieke uh, gesteggel. Um, maar ja, ik denk dat, dat uh, zo'n hoge leverage ratio, dat zijn echt wel hele belangrijke stappen. Dus de verhouding van uh, uh, krediet ten opzichte van totaal uh, balans. Het is grappig dat jij weet wat het betekent. En het zo simpel uit kan leggen, want daar gaan we het zo voor hebben. Er is een enorme discussie. Euh, bankiers zeggen dat economen het niet begrijpen. En economen zeggen dat bankiers ja. dit niet begrijpen. Ja. Om maar in de hoop dat de luisteraar het wel begrijpt. Ik heb een tafel uit. die het wel begrijpt. Daar nou. is een <laughs> economen geen bankier voor. Maar, mij. maar wat, wat, ja. wat Sandra zegt, Paul, is dat inderdaad niet waar? Zijn er niet gewoon een paar heel erg duidelijke kernpunten waardoor het steeds fout, enorm fout is gegaan in die bankwereld. Waarvan iedereen zou moeten zeggen, joh, dat regelen we centraal, dat doen we in Brussel. En de banken moeten gewoon zorgen dat ze zich daaraan houden klaar. Ja, ik vraag me zelf af, want er komt mogelijk wel een compromis... of iets, iets van een regeling uit Brussel. Maar of dat dan een regeling is die uiteindelijk... tot een gelijke toepassing van die regels gaat leiden in alle lidstaten. En eerlijk gezegd durf ik nu al te voorspellen dat dat, dat het het niet gaat gebeuren. En noem eens een voorbeeld, wat kan dan uiteenlopen? Nou ja, goed, dit is de, de discussie. Kijk, je kunt, die leverage, dat is helder. Ja. Maar dat vond ik uh, in, in een zo'n artikel, uh, Zweden van Wijnbergen, wel helder uit. Het is een breuk. En je kunt aan twee kanten werken. Hm. Ja. Aan de noemer en aan, of aan de ja. teller. Absoluut. Ja. En, en dan komt het goed. Dus dat percentage kan je op verschillende manieren halen. Het is een verhouding van eigen vermogen versus vreemd Dus je eigen vermogen of nou versus uitstaande uh, ja, verplichtingen. Dat weet zij beter dan ik. Ja, ja. En als je weinig eigen vermogen hebt en je ziet ook geen kans om eraan te komen. Dan moet je zorgen dat op de een of andere manier de boeken zo uh, bewerkt worden. Dat er een, een lage verplichtingen uitkomen en dan ben je er ook. Ja. Nou, ik weet niet of dat Sandra? bewerken is. Kijk, dus inderdaad, als je je zo focust, eigenlijk zo, zo, zo blindstaart op die verhouding. Dat heet dan uh, uh, risk weighted Assets. Maar als je je zo focust daarop, dan, dan is er het gevaar dat je uh, uh, in plaats van uh, meer te zorgen voor meer kapitaal, wat meer eigen vermogen is. Dat je uh, bijvoorbeeld het uitstaande MKB-kredieten gaat inkorten. Want dat, dat is ook dus een manier eigenlijk... om die verhouding op ja. orde te houden. Maar wat jij houden. zegt, dat is eigenlijk dat je dan het bankieren uit het oog verliest. Uh, ja, Want dat nou, kijk, is wat een dus, bank moet doen, toch? Nou, de, de, eigenlijk, de, de essentiële vraag is eigenlijk: uh, hoe financieren banken hun schuld? Dat is waar het om gaat. En uh, wat Dijsboem zegt, is dat, dat, moet je niet meer, uh, dat moet je meer gaan doen met eigen vermogen. En uh, ja, dat, dat, dan worden allerlei argumenten door bankiers op tafel gelegd. Van nou, dat, dat, dat eigen vermogen, dat kapitaal, dat is dood geld. Daar kun je niks meer mee. Dat is niet waar. Het is een financieringsbron waarmee je weer uh, andere transacties kunt aangaan. En er zijn zo een heleboel argumenten die op tafel worden gelegd. En dat was de aanleiding geweest voor uh, Zweden van Wijnbergen en Arnoud Boot. Twee economen. Die dat, uh, twee economen. Die gaan uh, vrijdag uitgebreid uh, met dit verhaal gaan ze uitleggen in ESB. Um, Oké. Okay. Ja, dus daar, daar is het echt gewoon goed na te lezen. Want uh, ik heb het stuk net geredigeerd en het is behoorlijk uh, ingewikkeld. Dat is jouw eigen uh, economische statistische uh, blad. Ja. blad nee, ik, moet, ik vind het zelf ook een ontzettend ingewikkeld thema. Ik weet, ik weet zeker dat ik het niet helemaal begrijp. Dus uh, wat je eerder zei, dat is niet correct. Maar um, in ieder geval is het zo dat zij daar echt proberen... om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen. En één daarvan is die, dat, die, dat focus op die verhouding dat is niet goed... Ja. en dat is om nog een andere reden niet goed... namelijk dat het heel erg pro-cyclisch werkt. Uh, en dat betekent? Dat, dat zeg maar in, in tijden van hoogconjunctuur, als het goed gaat met de economie. dan uh, leidt dat tot minder kapitaaleisen en meer uh, kredietverleningsmogelijkheden. Mm -hmm. En in tijden van laagconjunctuur is het, het tegenovergesteld. Terwijl je wil eigenlijk dat hele grote financiële instellingen. die zo sterk verweven zijn met de maatschappij. want daar zijn we dus door die crisis achter gekomen. Mm -hmm. dat, uh, dat in die situatie dat je dus. Uh, instituties hebt die zich tegen de conjunctuur bewegen. Ik heb nog een doen. vraagje over dat eigen vermogen. Hè? Dat, dat haal je op bij je aandeelhouders. Als die aandeelhouders nou niet zo'n vertrouwen is, de markt nou niet zo'n vertrouwen in die bank heeft, ja. geen reden om de vrouwen op te zeggen, maar om nou nog meer geld uh, erin te stoppen, ja. dan werkt dat ten nadele van die banken. Nou, dat, dat, is dus altijd, dat is een argument wat de bankiers dus aanhalen. En het is ook, dit is ook zeker niet iets waar bankiers... Kijk, bankiers die hebben eigenlijk het beste van twee werelden gehad. Die konden met uh, weinig uh, eigen kapitaal, eigen, eigen vermogen... konden ze uh, maximaal, hadden ze beweeg, bewegingsvrijheid. Dat wordt nu ingeperkt. Nu wordt gezegd van, als jullie, uh, jullie, jullie kunnen dat of doen... maar dan krijgen jullie te maken met de overheid die allerlei regels oplegt... En als jullie die regels niet willen, dan moet je zorgen voor eigen kapitaal. Zodat je. Uh, dan ben je ook geen risico meer op default, op faillissement. En dan hoeft de overheid zich ook niet met jou te bemoeien. En het is logisch dat de overheid zich gaat bemoeien, omdat de belastingbetaler ervoor opkomt. Want eigenlijk uh, zeggen deze twee economen ook: het is heel vreemd uh, dat banken. Niet in de gaten hebben dat als je een bedrijfje wil spelen of als je een bedrijf wil hebben. dat je kapitaal moet hebben om dat te doen. Ja. Dat je gewoon eigen kapitaal moet hebben. Die zeggen dat ja. wel badinerende banken. Nou ja, ja. In, in principe zo was het ook het bedoeld, geloof ik. In principe bedoeld. blijft het ook gewoon een private onderneming. De kritiek die vandaag verscheen in het FD. Ik kan ik me ook wel iets bij voorstellen van ja. Ze, zowel Van Wijnbergen als Boot kijken wel heel erg naar het Amerikaanse model. En ik denk dat dat wat anders in elkaar zit. De financiering van de banken en de investering van private investeerders in banken dan in Nederland. Maar dat als je een private onderneming wil zijn... als je geen toezicht wil hebben van de staat over je bonus... over je salaris, over je dit, over je dat... dan zul je ook een zekere buffer van risicodragend kapitaal moet hebben. Dat, dat is de, de, de keerzijde van die medaille. Ja. Nou, eigenlijk maak je wel een interessant punt. Want ik denk inderdaad dat Europese banken... ook veel meer verweven zijn met de maatschappij. en Dan Amerikaanse banken. Ja. Dus de, de, uh, dat zou wel een verschilpunt zijn. Maar het argument dat uh, er geen kapitaal is... wat je dus eerder maakte, Ger... Mm -hmm. um, dat, dat is wel waar, dus de aandelenkoersen zullen wel uh, minder waard worden omdat, uh, uh, ja, omdat dat verwatert, zeg maar. Um, maar wat het punt wat van Wijnbergen en Boot maken, dat is dat uh, in die prijs, zeg maar, die dat prijsverschil van die aandelen, daar zit, dat, is, dat, die, die, dat verschil dat, dat uh, reflecteert de subsidie die de overheid altijd gaf op die banken. Hmm. En, dat, juist die, dat, die, dat verschil wil je er dus uit hebben. Omdat ja. je niet wil dat de overheid garant staat voor je, nee. voor je handelen. Nou goed, als het volgende waar is... dan hebben die banken wellicht ook een, <coughs> een minder groot probleem. De economie is namelijk aan het herstellen. Dat meldt de Nederlandse bank. Ja. Altijd heel erg voorzichtig. Tot twee keer toe hebben ze dat nu gezegd. De eerste keer was de uh, president-directeur Knot van de bank... die zei, ja, ik heb geen cijfers, maar ik voel het aan mijn water. Nou, we <coughs> weten het allemaal nog, een paar maanden geleden. En nu... Paul, is dan uh, die economische uh, positieve vooruitzichten die bestaan eruit. De verwachte groei bedraagt een half procent volgend jaar. Een jaar later 0,9. Uh, dat is allemaal letterlijk achter de comma. En dat valt misschien gewoon in een foutmarge weg. Nou, ik weet niet of dat in een foutmarge weggaat. Zo... Veel risico zullen ze ook weer niet nemen. Er zit, denk ik, bij het naar buiten brengen van dit soort cijfers ook een verwachtingspatroon in. dat de, de, het, het positieve nieuws van dingen die, m, m, nou meetbaar, maar min of meer met, met redelijke modellen voorspelbaar zijn. als alle andere dingen hetzelfde zijn, dat die een, tegelijkertijd een positief effect zal hebben op het. Uitgavenpatroon van ons hm. allen, van bedrijven. En ze hebben het heel erg over. Investeringen gaan toenemen. Moet ook wel. Zit op zich iets in. Is er een hele tijd niet of heel steeds minder geïnvesteerd. En er is zullen ook nergens kapitaalgoederen aan vervanging toe zijn. En het. Het, het feit dat die dingen worden aangeschaft en dat daar geld in... Dat, dat levert ook weer werkgelegenheid en, en, en verdienmogelijkheden... bij allerlei andere toeleveringsbedrijven op. En dat zou wel eens een versterkend effect kunnen hebben. En daarnaast veronderstel ik dat er ook een beetje op gegokt wordt... dat het ook een psychologisch effect heeft. Voor het eerst in zoveel jaar hm. roepen ze nu, een paar, wordt er nu een paar keer door gezaghebbende mensen... achterheen geroepen dat we het ergste gehad hebben. En dat we weer weliswaar naar in voorzichtig Wacht even. Doen ze, bedoel je dat dit een psychologisch effect is... wat de bank door dit te zeggen wil bereiken bij ons? Of heeft iemand een psychologisch effect gehad op de bank? Nee, nee dat, dat niet. Ik neem aan dat de bank redelijk onderbouwt aan okay. deze cijfers komt waarvan Ger zei... ja, maar dat zijn toch nog maar zeer bescheiden mm -hmm. cijfers achter de comma. En ik veronderstel dat daarmee achter zit... dat de cijfers wel eens voor de comma zouden kunnen komen... vanwege het psychologische effect dat deze mededeling heeft. Ja. Maar als, het, als dat bewust Sandra. zou worden gedaan... dan zou dat een heel gevaarlijk spelletje zijn. Want als jij, zeg maar, probeert met... Uh, niet goed onderbouwde argumenten een positief psychologisch signaal te genereren. Uh, en je hebt het dan fout. En je hebt dat dan hmm. twee keer fout. En eerst het gevoel en, uh, van knot, en nu uh, de, de scenario's van uh, uh, ja Dan krijg je ook wel uh, een nee, inflatie van je geloofwaardigheid. Eerste, hè? Dus dat moet je volgens mij echt niet. Zeker niet knot, knot, verwees naar zijn water. Uh, maar Swank heeft meer onderbouwing van waar hij dan deze, deze ja, zaak. Ja, en ik zaten daar vanochtend over te, te praten. En toen kwamen we tot de conclusie dat een van de onderbouwingen een, uh, er één is die we hier al zo vaak besproken hebben, namelijk dat men er maar van uitgaat dat de pensioenpremie daalt... als het nee. pensioenakkoord er maar eenmaal is. Ja. Daar ja. blijven ze maar van uitgaan. Nee. En er is hier al zo vaak vastgesteld... door jullie allemaal, dat, dat, he, dat heeft de politiek... dat hebben ze helemaal niet in de hand. Nee, dat het is niet er... een vanzelfsprekend mechanisme nee. in ieder geval. Nee. Maar, maar, maar daar is een deel van zijn maar, positieve kijk... ook weer nee, op gebaseerd, is, het is, toch? Het is, een, het, is een, het is om twee redenen... geen vanzelfsprekend mechanisme. Eén, een aantal pensioenfondsen... zullen de ruimte gebruiken om te werken... aan hun herstelplannen waar ze nog steeds mee bezig zijn. En twee want dat wordt ook gelijk verondersteld... dat, al die, dat alle medewerkers die pensioenpremie meebetalen... dat die allemaal meer overhouden. En in heel veel cao's is de pensioenpremie uitgedrukt... als een vast percentage van de pensioengrondslag. Wat ze, maakt helemaal niet uit wat de totale premie is. Die werknemer blijft evenveel mm -hmm. betalen die gaat alleen wat minder betalen... als die pensioengrondslag anders gedefinieerd wordt. Ja. En dat is niet aan de orde. Nee. Ja. Uh, Sandra, zou het kunnen zijn dat uh, dit soort overwegingen... Of. en ook de cijfers die toch niet uh, uh, enorm heftig zijn... dat dat diezelfde Job Zwang die hij aanhaalde... hij is uh, directeur monetaire zaken en uh, stabiliteit... financiële stabiliteit bij ja. de Nederlandse bank... dat hij zegt, ja, maar wacht even, het gaat wel ietsje beter... maar nou, niet gelijke looneisen, hè, dat gaan we niet doen. Want de arbeidsproductiviteit... Die dat totaal niet toe is dat, zo'n spelletje dat hij dan weer in een groot interview in het FD een stap terug neemt. Um, ik heb dat niet gelezen. Volgens mij, wat hij zegt, is: Er zijn uh, best wel goede argumenten om daarover te gaan praten om die loonmatiging eens een keer los te laten. Alleen wat hij zegt, en dat, en ik bedoel, ik. Job Zwang is echt een, een van de meest integere economen die je kent. Dus dat is echt niet iemand die spelletjes speelt. Nee. Uh, maar uh, ik denk dat hij... Uh, wat hij zegt is dat, dat je zou moeten praten over uh, specifieke uh, uh, looneisen ge, voor specifieke sectoren. En misschien zelfs wel binnen sectoren uh, voor bedrijven. Dus, dus zeg maar, de, de, de loononderhandelingen moeten eigenlijk geen centraal proces meer zijn. Ze zijn ja. veel, hebben veel meer behoefte aan individuele afstemming hmm. binnen sectoren en binnen bedrijven. Ja. En daar, je... ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke mee eens. Ja, de Volkskrant die legt dat accent dan ietsje meer dan FD. Daar heb je trouwens gelijk in. In de Volkskrant uh, wordt hij geciteerd met te zeggen de ruimte voor loonstijgingen moet komen uit de groei van de arbeidsproductiviteit... en die productiviteitsgroei is er niet of nauwelijks. Met andere woorden, dan zegt hij toch eigenlijk niet, niet doen? En misschien op termijn loslaten, oké, okay, maar hij is wel voorzichtig. Ja, nee... Dat... Dus we moeten helemaal niet, niet gelezen, ons spaargeld flink fors uit gaan geven. We moeten er lekker op blijven zitten, toch? Dus dat is zelfs mijn de conclusie. Of, of, of, of, de, maar dat is ook al een aantal keren beweerd. Als, als, als die loonstijging wat hoger wordt dan wat die nu is. En hij is nu erg laag. Hè? De hele de, mm -hmm. loonstijging zit op dit moment op 1,1 van, ja. van deze maand teruggerekend 12 maanden. En dat is, dat is zelfs ver onder de inflatie. Dus mensen die alleen maar die loonstijging krijgen. En dat zijn vaak de ouderen overigens. Die zitten aan de max van hun schaal, maken geen promotie meer. De jongeren die gaan, doen vaak nog een stapje in de schaal... als ze in een cao-structuur zitten. Ja. En krijgen dus naast die 1,1% vaak ook nog een treden die dan weer 2% is. En dan komt het wel aardig uit. Ja. Ook eens even vertellen waar jongeren beter van worden en ouderen minder beter. Dat heb ik hm. ook wel eens een keer gezegd. Ja. Uh, bij deze. Paul, <laughs> ja. we blijven met Want... jou. Je, uh, de, iets wat jou, uh, toen je dat las, uh, jou goed gedaan zal hebben. Uh, bijna alle Europese lidstaten die hebben een akkoord gesloten om sociale dumping ja. tegen, gegaan, tegen te gaan. Uitbuiting van arbeidsmigranten. We hebben het nu over de ja. Polen en de, de Bulgaren en de Roemenen ja. die dan hier komen, et cetera, et cetera. Hele mooie geluiden ook van uh, minister Asscher. Ja. Maar uh, heb jij nou harde maatregelen gezien dat hij dat echt gaat voorkomen, die uitbuiting? Als er daadwerkelijk een afdwingbare... nou, afdwingbaar zijn ze vaak wel... maar ook gehandhaafde ketenaansprakelijkheid komt tussen beginnen met de bouw. Maar ik, ik dat weet, de hoofdaannemer verantwoordelijk is voor alles wat eronder zit. Als je met gedachten rondloopt om dat ook in meer uh, bedrijfstakken... Uh, van toepassing te gaan... Uh, dan, dan, dan kunnen we die uh, toestanden met die malief, malafide... Uh, uitzendbureaus, uitzendbureaus die niet onder Nederlandse wetgeving vallen en dus formeel mensen bij hun in dienst hebben, maar dan onder Bulgaars recht of onder hmm. Pools recht, en, en dat is gewoon qua, qua uh, beloningen en zo een stuk lager. Die, die, dat gaat allemaal legaal en daar gaat nu, als je van zegt... jij hey, maar in, in, in een ketenaansprakelijkheid in de bouw is de hoofdaannemer mee verantwoordelijk voor het feit dat ook de onderaannemers zich houden hmm. aan bepaalde regels. Dat is mooi. Stap 1. Stap 2 die daarbij hoort. En dat is vaak het allerlastigste probleem. Ik zat daar onderweg hier naartoe over te denken. Van hoe, hoe gaan we dat handhaven? Hoe gaan we dat controleren? Want dat is met ontzettend veel juridische toestanden omgeven. Terecht natuurlijk ook. En je kunt ook niet overal maar binnenvallen. En iedereen gelijk vragen van hoe zit dat allemaal meer. Maar ik weet dat ik ergens eind negentiger jaren alles betrokken ben geweest... bij een project dat heette Actiegroep Westland. Of dus justitie... Uh, arbeidsinspectie enzovoort. En ze zijn nog bezig Bleh. om te zoeken naar ja. de illegale of in de, want onder erbarmelijke omstandigheden werkende tomatenplukkers. En dat is in die 15 jaar volgens mij nog dus steeds niet gebeurd. Dus jij zegt op eigenlijk op de vraag van Ger, ja, die intentie is prima ja. en blij dat ook dode en iedereen, mee Engeland beginnen. overigens niet, ja. het ermee eens is. Alleen het is weer niet, niet handhaafbaar. Nou, we zijn langzamerhand voor dit soort zaken wel heel erg veel regels aan het bedenken. En, en, en ik vind het. Terecht dat die regels bedacht worden, maar vergeten dat het inspectieapparaat mee moet groeien met de hoeveelheid regels als ja. er gehandhaafd wordt. En als ja. dat niet gebeurt, dan blijft een dode lakken. Sandra, daar schoon niet op. Vind je um, dat ook? Nou, dus. Um ik ben het wel eens met, met wat je zegt. En, maar alleen, kijk weet je. De focus is. En dat is ook wel heel makkelijk scoren voor zo'n minister. Hm? De focus is steeds op de verliezers van een Europees geïntegreerde arbeidsmarkt. Ja. Maar uh, laten we ook eens kijken naar de winnaars van de Europees geïntegreerde arbeidsmarkt. En dat uh, natuurlijk op de korte termijn krijg je met, met dit soort problemen. wel. Uh, volgens mij waren dit soort uh, geluiden ook te horen toen de, uh, de Polen uh, ze gingen ja, bewegen. Ja, ja, en dat zo bleek zo. ook allemaal reuze ja. mee te vallen. Um, maar goed. Dus uh, um, ik, wil, ik wil het niet bagatelliseren. Dus die, die problemen die zijn ernstig. En het is ook heel goed dat daar beleid op wordt gemaakt. Maar de grote lijn, daar ben ik wel, sta ik wel achter. En ik vind dat de minister uh, daar ook veel meer zou moeten achterstaan. Dat is dat uh, meer arbeidsmobiliteit in Europa... heeft op de lange termijn positieve gevolgen... voor mensen op de arbeidsmarkt. En dat komt omdat... Uh, Uiteindelijk, wat je wil, is dat overal in Europa. begeven zich mensen met bepaalde vaardigheden en talenten. En je wilt dat. En, en, en ook tegelijkertijd zijn er allerlei bedrijven en, en organisaties. die die talenten willen inzetten. om productie te genereren. En je wil dat die, dat die match zo goed mogelijk plaatsvindt. Maar het dat, dat iedereen op de lange termijn, dat het ook wel over ja. die lange termijn eens is. Maar het gaat om de kinderziektes van de korte termijn. Ja, maar die maar, komen terecht bij diezelfde mensen. die er op de lange termijn uh, uh, voordeel van hebben. Dat is het politieke probleem waar zo'n asje voor staat, toch? Ik, dat Stapje vraag ik me dus af. Ik vraag me af of de winnaars, of de verliezers van de korte termijn... Mm -hmm. dus, uh, de, mm -hmm. die te maken hebben met die verdringing van de arbeid... Mm -hmm. of dat uiteindelijk de winnaars zullen. Kijk, tuurlijk, in zekere zin zou je kunnen zeggen... dat als er meer uh, uh, lagen, uh, zeg maar, als er uh -huh. meer... Mensen naar, uh, bijvoorbeeld naar Nederland komen die lage lonen arbeid verrichten. Dat dat uh, goed is omdat daarmee ook bepaalde productiecapaciteit mm -hmm. in Nederland behouden blijven. Mm. Dus uh, bedrijven zullen minder snel hun productie verplaatsen naar andere landen. Oh. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen dat Nederlandse bedrijven erg profiteren van uh, de behoefte aan hele specifieke kennis die vaak in Nederland niet meer te, te vinden is. En die kunnen ze dan sourcen, zeg maar, uit heel Europa. Al 20 dus... seconden reactie. Ja, of is ik, dat je te kort? Oké, okay. productie van bepaalde zaken in Nederland houden en voorkomen dat ze het land uitgaan, prima, maar niet tegen elke prijs. Goed, Paul Jekkers, dankjewel. En Sandra Flippen ook, hartelijk bedankt. Ja. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws hoort u het Radio 1 Journaal met Lucella Karasso. Goedemiddag, Goedemiddag Lucella. de populariteit van Obama bij de Zuid-Afrikanen zullen wij bespreken. Vooral vergeleken met de Zuma natuurlijk. We hopen door het plafond. De, ja, op minister Timmermans vanuit ah. Zuid-Afrika. Maar die rijdt ergens rond in van die busjes door Johannesburg... met de koning voor zich of achter zich. Nou ja, je weet het wel. Heerlijke chaos. Uh, lukt het, lukt het niet. Dan hopen we hem ook over. Judith Spiegel en haar man natuurlijk te spreken, die vrij zijn gekomen. En Abdelkader Benali over de actie van de schrijvers voor onze privacy. De gluur, het gluren tegen ja. het gluren. Dankjewel, je Dit is Radio 1. En nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Minister Plasterk stelt 4,6 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten... voor het bestrijden van fraude met toeslagen. D66 had de minister naar de Kamer geroepen vanwege een reportage van RTL... waarin werd gesteld dat er in Nederland op grote schaal... met toeslagen wordt gesjoemeld. Volgens Plasterk is fraude van alle tijden... en doet het kabinet er alles aan om het probleem te bestrijden. Het is een grove schande als Volker van der Graaf op proefverlof gaat. Dat zegt PVV-leider Wilders in een reactie op de beslissing... van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing. Het voelt alsof Pim Fortuyn vandaag opnieuw wordt vermoord, zei Wilders. Volgens Wilders moet de minister van Justitie beslissen... dat Van der Graaf de volle 18 jaar uit zit... en dat hij niet eerder wordt vrijgelaten. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is tijdens de herdenkingsdienst van Nelson Mandela uitgefloten en uitgejouwd. Dat zei Lucella net ook al. Het gebeurde toen hij het stadion binnenkwam en nog een keer toen hij zijn toespraak hield. Zuma is impopulair omdat hij betrokken is bij verschillende corruptieschandalen. Het Hof in Arnhem heeft een vrouw van 42 in hoger beroep voordeel... tot 6 jaar cel en tbs voor het doden van haar twee zoontjes. Eerder kreeg de vrouw 16 jaar gevangenisstraf zonder tbs. maar het onderzoek van het Pieter Baancentrum bleek dat er geen gevaar is voor herhaling... maar nieuwe deskundigen stellen dat dit gevaar er wel degelijk is. En de nieuwe pakken van de ME, de Mobiele Eenheid... worden aangepast na de vele klachten dat ze te warm zijn... De ventilatie van het uniform wordt verbeterd en er komt een ander veiligheidsvest. En de agenten krijgen moderne thermische onderkleding, heeft de politie bekendgemaakt. In juni werd de uitgave van het nieuwe uniform al gestaakt. Via de vakbonden waren zo'n 200 klachten binnengekomen over de te warme pakken. Dat is het nieuwsoverzicht. John Sahoka, hoe is het op de weg? Nou, het is in ieder geval een minder drukke avondspits. Er staat in totaal 85 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Paar opvallende op de A20 richting Gouda. Er zat bij Maasluis 2 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Een vangrail wordt nu gerepareerd. En daardoor is bij Maasluis de linkerreis ook dicht. Een lange file wel op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Nieuwegein en Lexmond 8 kilometer. En door werkzaamheden extra vertraging op de A32 Meppel richting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 Goedemiddag, een dag met veel nieuws. We bespreken het allemaal. Het proeverlof van Volkert van der Graaf. De vrijlating van journalist Judith Spiegel en haar man in Jemen. De overlijden van Kees Brussen. En natuurlijk de herdenking van Nelson Mandela. Je was in het voetbalstadion van Soweto. Het begon allemaal een uurtje later dan gepland. De uren voorafgaand stroomde het stadion in de stromende regen... overigens vol met mensen. De sfeer hier ja, heeft voor mij iets van een, een voetbalwedstrijd, de wereldbeker voetbal die hier in 2010 is gespeeld. Het is net alsof die wordt herhaald vandaag, maar we moeten niet vergeten, het gaat hier om de herdenking van het leven van Nelson Mandela. We were not able to stop the rain. These are blessings. And in our African tradition, when it rains, when you are buried, it means that Your gods are welcoming you and the gates of heaven are most probably open as well. Remember him for the righteousness which he has done, about whose great leadership, generosity of spirit and powers of forgiveness and it stirred something in me. It woke me up to my responsibilities, to others and to myself, and it set me on an improbable journey that finds me here today. Mandela has led his people in the battle against apartheid To open the way to a new South Africa. What a magnificent soul it was. We will miss him deeply. Naguba Tembu, Bonke, O Madeba. Our father, Madiba, has run a good race. When a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, we can rest in peace, De laatste was president Zuma van Zuid-Afrika. Ellis van Gelder, onze correspondent. Was, sorry, was de hele dag in het stadion, Ellis, En eh, Zuma nam er ook, eh, ondanks de protesten tegen hem ook wel de tijd voor. Hè? Ja, ondanks de protesten en ondanks de kou en de regen. Ja, hij was toch aangekondigd als een van de belangrijkste sprekers als president van het land. Maar het was weinig inspirerend. Het was eigenlijk meer een biografie van Nelson Mandela's leven... Ja, dan dat je daar echt eh, nieuwe boodschap in las of ja, echt door geïnspireerd raakte. En, en de Amerikaanse president Obama sloeg wat dat betreft meer aan bij, bij het publiek. Absoluut, absoluut. Ik heb hier heel veel mensen gevraagd... Nou, wat was het hoogtepunt van jouw dag? En ze zeggen maar één naam, Obama, Obama, Obama. Heel inspirerend. Uh, vooral ook uh, ging eigenlijk het dak er hier bijna af in het stadion... toen hij Nelson Mandela citeerde. Uh, beroemd citaat van Nelson Mandela tijdens het Rivonia-proces... het proces waarna hij gevangen werd gezet... waarin Mandela zei... Ik ben bereid om te sterven voor mijn idealen. Ja, daar wacht eh, ja, heel veel gejoel op. En dat Obama dat zei en dat erkende... dat was heel belangrijk hier in de dag En na afloop, hoe is de sfeer in de stad... Uh, ja, iedereen is uh, nu naar huis, uh, koud. Iedereen probeert denk ik weer een beetje uh, warm te worden. Wat ik wel, wat dat betreft ook gewoon heel erg uh, opmerkelijk vond... is dat mensen hier echt urenlang hebben gedanst en gezongen. Ja, dus ondanks het uh, slechte weer. Ze wilden hier echt zijn uh, om Mandela te eren. Ja, en er werd ook gezegd net, volgens mij was het de Zuma... van als het regent bij een begrafenis of bij een herdenking... nou, dan gaan de poorten van de hemel uh, voor je open. Dat, dat heb je vaker gehoord in Zuid-Afrika? Ja, klopt, dat hoorde ik ook van andere mensen hier, andere bezoekers hier. Ja, die hadden echt wel het gevoel van, wij staan hier heel hard te zingen. En daarboven hoort hij het wel. En wat ook eigenlijk wel opmerkelijk was, het is hier zomer. Dus doorgaans schijnt hier de zon en heb je hier een blauwe lucht. Ja, dus dat het vandaag dit weer was, daar zagen de zuid afrikanen wel een teken in. We horen later meer van jou. Dank voor dit moment. Dat was onze correspondent, Ellis van Gelder. Met van NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen en buitenland. Het is vandaag uh, ook nog eens de dag van de mensenrechten. Jeroen de Jager is daarom bij Amnesty International in Amsterdam. Uh, want daar hebben ze een, uh, ja, een, een creatieve actie bedacht, Jeroen. Ja, een uh, 24 uur schrijfmarathon wordt hier gehouden. In de kantine van het gebouw aan de Keizersgracht uh, staan de schrijftafels, de schrijflampjes op. Tafel en allerlei clubs en individuen die hier uh, bezig zijn met het schrijven van brieven aan... Nou, ik zal het eens dus even vragen. Aan wie, aan wie schrijf je een brief op het moment? Dit is uh, Reza Shahabi. Dit is een, uh, een uh, vakbondslid uit Iran uh, die gevangen zit. Um, de MST vindt dat hij per direct uh, medische hulp nodig heeft en dat hij onterecht vast Oké. Okay. En uh, dit zijn voorbeeldbrieven. Hè? Je hoeft ze niet zelf te verzinnen. Nee, dat zijn een voorbeeldbrieven. ja. Okay, okay. met de juiste content. Uh, en ook om te, laat, om te zien dat, dat het echt gewoon. Uh, dat het, het, waar, het klopt wat er staat, zeg maar. Okay. Nee. Goed. Uh, Nito, Nicole Spokel, daar ben je. Van uh, Amnesty International. Uh, deze 65e Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Amnesty is 61 jaar geleden begonnen met schrijven van brieven. Nee, of, wat... uh, in 1961 bedoel ik. Ja, het is begonnen eigenlijk ook met één man. Eén advocaat, een Engelse advocaat. Die kwam erachter dat er in Portugal mensen werden opgesloten. Studenten. Vanwege alleen maar het... Ja, uitbrengen van een toast op de vrijheid. Nou, daar was hij echt heel verontwaardigd over. En toen heeft hij een stuk geschreven en een oproep gedaan aan mensen om die regering aan te schrijven. Te zeggen, dit kan niet. Eigenlijk is dat dus het begin geworden van Amnesty International. En dat helpt nog steeds? En dat gebeurt nog steeds. Mensen schrijven nog steeds massaal brieven. Natuurlijk doen we ook tegenwoordig hè, alles per e-mail en per sms en met fotopetities, dan gaan we door. Maar ook zo'n brief heeft wel degelijk ook effect. Want hier zitten 70, 80 mensen te schrijven, 24 uur lang. Dat levert een enorme hoeveelheid postzakken aan, aan brieven op. Hoeveel zijn er dat? Hebben jullie enig idee? Nou ja, we zitten nu, ik weet niet hoor, een paar duizend brieven krijgen we dan wel uh, sowieso. Uh, maar het is ook een onderdeel van de wereldwijde actie. Dus uh, al met al voor de mensen die we er nu uitgelicht hebben. Uh, we hebben zes cases heel centraal gesteld... Uh, nou, daar komen echt, uh, nou ja, tienduizenden, honderdduizenden brieven vandaan. Vorig jaar zijn er een half miljoen mensen wereldwijd in actie gekomen. Ja, in Nederland, uh, niet alleen op deze plek waar het gebeurt. Uh, op hoeveel plekken in Nederland? 200 plekken in Nederland? Ja, 200 plekken. En het is niet overal hetzelfde. Hè? Er worden allerlei vormen voor bedacht. Uh, in scholen, op, op, op bibliotheken, we hebben kamp Westerbork. Uh, uh, op allerlei plekken zijn mensen vandaag aan het schrijven. Oké, okay, nou, we gaan het hebben over die rechten van de mensen vandaag. Even kort nog naar Tommy Wiering gaan, want er zijn ook bekende Nederlanders. Vandaag die hier langskomen Ik zie Mirjam Sterk daar uh, zitten te schrijven Ik zag eerder Hans Spekman U was net een kaart aan het schrijven En ik zag u zwoegen uh, leken Ja, een haak aan Hakan ja Yaman En uh, er is een uh, voorbeeldtekst geleverd En ik uh, probeerde daarvan af te wijken Maar dat is nog niet eenvoudig En dus gewoon de standaardtekst overgenomen Standaardtekst met, uh, met een kleine persoonlijke dat noot wat staat er? Uh, dat ik hem uh, het allerbeste wens en uh, hoop dat hij zich sterk houdt. Okay. Deze man die door uh, de politie in het vuur is gesleept... en zijn oog is eruitgekerfd bij het Gezi-park, bij die protesten daar in Turkije. In Istanbul? Ja, in Istanbul, ja. Oké, okay. succes. Dank, Dank. Dank u wel. Tommy weer ingaan was dat even kort bij Jeroen de Jager. Volkert van der Graaf mag toch op proeverlof. De man die in 2002 Pim Fortuyn vermoordde. Eerder wilde staatssecretaris Steven hem geen proeverlof toestaan... uit vrees voor onrust in de samenleving... en ook vanwege de veiligheid van van der Graaf zelf. Maar de Raad voor de Strafrechttoepassing oordeelt nu anders. Ulko van der Pol is van deze raad. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat is de reden dat de raad zegt er moet toch een proeverlof komen? Uh, Volkert van de G. is een uh, gedetineerde... die net zoals andere gedetineerden met lange straffen... in het laatste jaar in aanmerking kan komen voor uh, verlof. Dat heeft de staatssecretaris vorige keer geweigerd. We hebben toegezegd dat moet je beter onderbouwen... en je moet ook een plan maken. De staatssecretaris heeft nu een plan gemaakt... voor de laatste maanden van zijn uh, detentie. En dat komt erop neer dat hij een aantal keren... Uh, in een inrichting op het weekend zijn familie mag ontvangen. Maar... De staatssecretaris houdt op bij de drempel. En wij zeggen, ja, als je echt Volkert wil voorbereiden... op zijn terugkeer naar de maatschappij... en de maatschappij op die van Volkert... dan moet je hem ook buiten de deur toestaan. Ja, u, dat... u spreekt hem met de voornaam aan? Sorry? Ja, nee, het is opvallend dat u hem met de voornaam aanspreekt. Nou, ik spreek hem met de voornaam aan zonder de achternaam te noemen. maar hij... Juridisch gezien bedoelt ik spreek u? Hem, ik spreek hem niet persoonlijk zo aan, nee. Maar goed, gaat het dan om één keer verlof of om meerdere keren? Een, een um, gedetineerde heeft in beginsel recht op zes keer verlof het laatste jaar. Uh, inmiddels is de tijd behoorlijk weggetikt. Uh, en zal te in aanmerking kunnen komen. uiterlijk vanaf 1 februari. voor waarschijnlijk drie keer verlof. En Teven maakt zich zorgen over de veiligheid. Um, hij heeft u niet overtuigd dat dat een goed verlof in de weg staat? Nee, hij heeft de raad niet overtuigd dat dat in de weg staat. We hebben ons ook laten adviseren... ook over de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Um, en in de uitspraak staat ook dat het mogelijk is... met een aantal veiligheidsmaatregelen de risico's te beperken. Zorg dat het adres geheim is, zorg dat het tijdstip niet bekend is... Uh, en zo uh, doe het de eerste keer kort en doe het dan langer. Dus we hebben een aantal, aantal tips gegeven, als ik het zo mag zeggen, voor de staatssecretaris. Maar verder moet hij dat concreet invullen. En u heeft daar dus advies voor ingewonnen bij, bij die coördinator. Je zou zeggen dat Teven dat ook heeft gedaan. Dan is het toch opmerkelijk dat daar in, in eerste instantie twee verschillende analyses uitkwamen. De een die zegt het kan wel en de ander zegt het is niet veilig genoeg. Ja, wij hebben niet zelf advies ingewonnen. De, de landsadvocaat heeft namens Steven in de procedure de gegevens ingebracht. En wat je ziet is dat de coördinator zegt: uh, Ja, het is mogelijk uh, dat er maatschappelijk onrust ontstaat. Het is mogelijk dat er dreigingen ontstaan. De situatie is sinds september, de vorige beslissing, niet veranderd. En die zag geen onoverkomelijke hobbels. ...steven euh, taxeert dat anders. Maar ja, dat is natuurlijk net aan de rechter om op een gegeven moment toch te zeggen... ...die weging te maken tussen het belang van aan de ene kant Volker... en aan de andere kant euh, de opvatting van de staatssecretaris. En zeggen ja, naarmate de straf bijna ten einde is... ...is het van groot belang dat Volker zich voorbereidt op zijn terugkeer en dat uh, de maatschappij zich voorbereidt op de terugkeer van Volkert. Premier Rutte liet vanmiddag merken dat hij niet uh, heel gelukkig is... met de gang van zaken, maar natuurlijk wel dat de rechter het laatste woord heeft. Hij, hij wekt wel de indruk dat hij een onderzoek wil uh, naar de gang van zaken... hoe zoiets in de toekomst geregeld moet worden. Hoe staat u daar tegenover? Ja, ik denk dat we het nu gewoon bij de uitspraak moeten laten. Ik denk dat Rutte gelijk heeft als hij zegt dat uiteindelijk de rechter... daarin het laatste woord heeft en laten we daarbij laten. Was dit een ingewikkelde botsing tussen politiek en recht? Ja, kijk, van die botsing heeft met name de staatssecretaris last. En wij moeten toch een zaak uh, onbevooroordeeld wegen... en kijken of er overwegende bezwaren zijn, risico's... Uh, in deze zaak om geen verlof te geven. In beginsel heb je recht op verlof. Uh, een van de redenen om geen verlof te krijgen... is bijvoorbeeld uh, wangedrag in de inrichting. Daar is allemaal geen sprake van. Uh, dus... Uh, op dat moment komt iemand in aanmerking voor verlof en dan is het aan de staatssecretaris in deze zeker geladen zaak, dat onderkennen wij natuurlijk ook volstrekt, om die afweging tussen politiek en recht te maken en ook voor de minister-president. Voor ons is het toch een kwestie van de weging van de concrete feiten en omstandigheden in deze zaak. Goed, Ulko van der Pol, dank voor uw toelichting van de Raad voor Strafrecht toepassing. Dank u wel. Graag gedaan. Dan de verkeersinformatie. Johnson, ook aan. Het is een minder drukke spits. Er staat in totaal 105 kilometer. De meeste daarvan staan rond Amsterdam en Rotterdam. De meeste vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Er staat door een ongeluk bij Knoop Hoevenlaken, 6 kilometer. En daar is de linkerijst ook afgesloten. Het is uh, 13 minuten voor 5. Tijd voor Gerrit Hiemschraag. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat wij over de aankomende kou in Nederland gaan praten. Uh, het koudste moment ooit heeft plaatsgevonden, zo is berekend. Weliswaar een paar jaar geleden, maar dat is nu bekend geworden. Ja, de meest extreme lage temperatuur die, uh, is uh, inderdaad waargenomen 10 augustus 2010. Min 93,2. Natuurlijk zo. op de Zuidpool. Want ja, dat is gewoon het gebied waar het op aarde het koudst is. En, um, en hebben ze drie jaar lang uh, metingen moeten verrichten... of dat echt zo was of zo, dat dat nu uh, duidelijk nee, wordt? Het, nee, het is gemeten met, met uh, satellieten. En uh, die hebben ze eerst uh, ja, door moeten vlooien... voordat ze het, het, het, het, ja, de goede waarde konden vinden. Dus het is nog wel een behoorlijke, ja, behoorlijk rekenwerk geweest... om. Nou, laten we zeggen, de goede waarde uit al die data te vissen. En zo kwamen ze dus bij de, bij de koudste dag. Um, ja. Nou, hier wordt het niet zo koud, gelukkig. Nee, nee, nee. Dat, is, dat stelt niet zoveel, veel, niet zoveel voor. Het is bij ons uh, ja, wel een beetje licht. Winters de komende dagen. Snachts vriest het een paar graden. Overdag hebben we dan temperaturen van een graad of vijf boven nul. Het voordeel is, is dat de zon lekker schijnt, zoals vandaag op de meeste plaatsen. Dat is morgen ook zo. Uh, vannacht. Kan er hier daar nog wel een beetje mist ontstaan of het kan wat glad worden. Vooral bruggetjes, van die, van die fietsbruggetjes bijvoorbeeld. Die kunnen morgenochtend echt glad zijn door rijpvorming. En automobilisten die zullen hun ramen weer moeten schrapen. Moeten dus uh, dat, dat hoort er ook allemaal bij. Maar morgen overdag is het dan weer mooi weer, graad of vijf. Weinig wind en dat geldt ook voor overmorgen. Blijft dus nog een tijdje voortduren dit weertype. Eigenlijk tot en met vrijdag. Vrijdag krijgen we wat bewolking, uh, dan wordt het minder zonnig. En zaterdag gaat het dan weer een beetje regenen. Daarna is het weer droog, de temperatuur weer iets hoger. Dus ja, een beetje licht wintersweer type. Gerrit Iemstra was dat. Deze zomer kwam er een oproep via YouTube... van de ontvoerde journaliste Judith Spiegel ergens vanuit Jemen. Familie, media, Nederlanders, doe iets. Wij moeten hier, wij moeten hier uit zien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. Doe iets met z'n allen. Doe iets. Haar noodkreet. Meer dan een half jaar werd ze samen met haar partner Boudewijn Beretsen ontvoerd en nu zijn ze vrij. De Yemenitische televisie berichtte daar vanmiddag als volgt over. Hello and welcome welkom bij onze nieuwsprogramma, Yemen Today. Ik ben Abdul Karim Al-Makalah. A ja, security source said that the release of the Dutch journalist Jodeth Spiegel and her husband Bodian Branson, the abductors released the two Dutch nationalists in an area close to the Dutch embassy here in Sanaa. He said they are in good health condition and the source said that Miss Spiegel and her husband will leave for Holland tomorrow. Ze zouden dus morgen naar huis komen in goede gezondheid verkeren. Correspondent Sander van Hoorn Sander, um, yes, yes, yes. Schreef ze op haar Facebook, hè? Ja, dat is wel ongeveer het gevoel dat ze heeft en wat haar uh, familie heeft. Ze schreef ook op haar Facebookpagina... ik hou nog steeds van jemen en van die jemenieten... behalve dan een paar assholes daarmee natuurlijk doelend... op degene die haar en haar man Boudewijn-Berendsen gekidnapt hebben. Ja, is er inmiddels meer bekend wie dat, wie dat waren, door wie ze werden vastgehouden? Nee, behalve dan dat ze um, op het moment dat ze uh, sterk waren uh, aan de telefoon... zoals de familie zegt, op het moment dat ze zich uh, goed voelen... dat de kidnappers dus waarschijnlijk uh, ze niet uh, heel erg hard behandeld hebben. Dus dat ze goed behandeld zijn, leid ik daaruit uh, af. Maar wie het uh, zijn geweest, waarom ze nu juist zijn vrijgelaten... en waarom ze bij de Nederlandse ambassade zijn afgezet bijvoorbeeld... daar is nog uh, weinig over duidelijk, uh, behalve dan... Dat dit dit weekend gebeurd zou zijn. Uh, terwijl ze uh, vandaag dus pas bekend is geworden dat ze zijn vrijgelaten. Dus wat er in de tussentijd gebeurd is, ook dat is onduidelijk. Uh, daar zou ik bijvoorbeeld heel graag van minister Timmermans van horen. Mm. En uh, bijvoorbeeld ook of er losgeld betaald is volgens de Nederlandse uh, regering niet. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Nee, want als ze dat zouden doen, dan zouden ze dat denk ik ook niet zeggen. Want dan ben jij bij het nee, spreken beleid dat de, uh, de Nederlandse volgende. regering. Nee, precies het beleid dat de Nederlandse regering dat niet doet. Omdat ze daarmee inderdaad een president scheppen... en het dus voor alle Nederlanders in het buitenland gevaarlijker maken. Ja. Zitten er op dit moment nog meer journalisten gegijzeld in Jemen? Bij mijn weten niet. Er waren van de zomer meer uh, mensen gegijzeld, buitenlanders... die zijn weer vrijgelaten. Dus nee, uh, voor de grote groep gegijzelde journalisten... moet je op dit moment helaas in uh, Syrië zijn. Sander van Hoorn, dank uh, voor jouw verhaal. Um, hier in de studio is ook onze hoofdredacteur, Marcel Glav. Marcel, welkom. Goedemiddag. Uh, Judith Spiegel werkt ook voor de NOS. Uh, heb jij al contact met ze kunnen hebben in Jemen? Nee, we hebben geen contact met ze gehad. We hebben net als iedereen vanmorgen gehoord uh, dat ze vrij waren. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij uh, uh, over. Uh, we hopen dat ze snel in Nederland terug is, snel bij de familie is uh, vooral. En je hebt volgens mij regelmatig contact gehad met de familie in, in die tussentijd. Waren er tekenen dat die vrijlating eraan zat te komen? Uh, nee, wij hadden daar hier geen concrete uh, aanwijzingen voor. Het duurde natuurlijk al, uh, al maanden, al meer dan een half jaar. En er was hoop dat het natuurlijk voor de feestdagen zou gebeuren. Uh, maar concrete aanwijzingen uh, had ik daar niet voor. Nee, want de NOS was ook niet betrokken bij die onderhandelingen. Nee hoor, daar hebben we helemaal geen rol in gespeeld. Dat, uh, dat vonden wij niet aan ons. Nee. En, uh, um, er is weinig over bericht. Hè. Dat, dat, dat wordt dan ook vaak gevraagd. Jongens, zeg er niet te veel over. Dat kan de boel in gevaar brengen. Weet je of dat nog invloed heeft gehad? Heb je dat van buitenlandse zaken nee, daar begrepen? weet ik niks van. Ik weet echt niet meer dan dat we bericht hebben... namelijk dat ze vrij zijn. Uh, en wat Sander net vertelde, dat het in het weekend al gebeurd is. Uh, en dat het goed, heel goed met ze is. Daar zijn we vooral blij over. En meer weet ik eigenlijk niet. Nee, en met een bos bloemen. Ze binnenhalen weer in Nederland. Zeker, Mensen. dat gaan we zeker doen. Goed, dankjewel. Marcel Geloof, de hoofdredacteur van NOS Nieuws. De normen voor fijnstof in de lucht moeten naar beneden... dat zegt staatssecretaris Mansveld van Milieu. Gisteren bleek uit een nieuw Europees onderzoek... dat fijnstof ook in lage concentraties levensgevaarlijk kan zijn. Voor Mansveld reden om in Europa te gaan pleiten voor verlaging van die norm. Vanuit Den Haag hoort u Wilma Borgman. Het verschil tussen wonen aan een drukke snelweg of wonen op het platteland. De Europese norm van 25 microgram fijnstof per kubieke meter... is een gemiddelde maar is te hoog, volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu. Komende vrijdag is er overleg tussen de Europese ministers... en daar wil ze praten over verlaging van de norm. Dat zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer. De norm die in Europa gesteld is voor 1 januari 2015... wordt door Nederland gehaald, nu al. En wij hebben ook gezegd in Nederland... wij willen de norm verder verlagen van 25 naar 20 uh, microgram. Want hoe lager, hoe beter, vindt de staatssecretaris... Maar de milieuwinst zit volgens haar niet alleen in lagere normen, die moet vooral komen van technische ontwikkelingen, zegt Mansveld niet zozeer in de norm alleen bij te stellen, maar ook te zeggen... auto's moeten schoner, roetfilters, industriële uitstoot moet naar beneden. Dat is waar we voor pleiten. Het is zo dat dat Europees moet. Um, u heeft ook gelezen dat een deel van het fijnstof over de grens heen waait. Dus het is heel erg belangrijk dat bijvoorbeeld Duitsland... ook industriële uitstoot naar beneden brengt. De VVD is er nog niet zo van overtuigd dat dat een goede strategie is. Volgens het VVD-Kamerlid Dijkstra is het nog geen gelopen race dat de normen inderdaad moeten worden bijgesteld. Als ik goed beluister, zegt ze van uh, we willen allemaal schone lucht. Dat wil de VVD ook. Uh, en we streven als Nederland naar om daar op een 20 uit te komen... waar Europa nu een norm hanteert van 25. Dan vraag ik me af, voorzitter, wie heeft dat besloten? Uh, waar is dat besloten? Wanneer is dat besloten? Is het überhaupt al besloten? Want het verbaast mij de, wel deze cijfers. Komende vrijdag gaat Mansveld in Brussel praten over die lagere normen. Ticket for the long way round Two bottle of whiskey for the way And I sure would. Cups van Anna Kendrick. We zijn nog steeds in afwachting van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. We hopen dat hij belt om uh, verder te praten over de vrijlating van Judith Spiegel en haar man in Jemen. Straks na vijf meer over de herdenking ook van Nelson Mandela vandaag in Zuid-Afrika. Elke werkdag. BNN Today. Kane, en Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken. <laughs> Kane, min of meer een beetje de koriander van de popmuziek. Ja, hoor. laten we daar een punt oh, achter okay. zetten. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik ben was met Peter Langhout reis naar Disneyland Parijs geweest. En uh, e -nug. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dit is een beetje raar. Ik. Precies. Ja. Het is een beetje film, een ja. beetje jaren zeventig. Dat is, Dat is heel leuk. leuk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.